Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Met een biertje op een groot scherm naar het EK kijken kan misschien toch. Het kabinet gaat half juni nog eens kijken of kroegen misschien toch die schermen kunnen ophangen. Eerder zag het OMT dat niet zitten, een aantal burgemeesters ook niet, zoals deze. Als ook in de maand juni de anderhalve meter bepaling nog geldt, ja, dan is het wel logisch... Dat je daar uh, uh, niet aanleiding voor moet geven en dus die schermen niet moet, moet plaatsen. Maar dat vind ik aan het, uh, aan het kabinet. Ja. Bij ons is ook dus wel het gevoel dat het uh, verbieden van schermen. Wij verzetten ons er niet tegen, laat ik het zo zeggen. Maar Grapperhaus heeft nog eens met de burgemeesters overlegd en gaat toch kijken wat mogelijk is. Half juni hakken ze dus een knoop door. De eerste twee wedstrijden van Oranje kun je in ieder geval niet op groot scherm zien. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat coronavarianten vernoemen naar letters uit het Griekse alfabet. De organisatie wil af van ingewikkelde namen die wetenschappers eraan geven. Ook wil de WHO niet dat landen waar de varianten voor het eerst opdoken, landen een slecht imago geven. Geen Britse, Braziliaanse of Indiaanse variant dus, maar alfa, beta en gamma. Een grote blijdschap afgelopen vrijdag na de coronapersconferentie bij festivalorganisatie organisator Glenn. Als het goed gaat met de besmettingscijfers mogen evenementen vanaf eind juni weer doorgaan. Glenn laat er geen gras over groeien. Er zijn al meer dan duizend kaarten verkocht voor het festival dat hij organiseert in Purmerend. Als het aan mij ligt staat het hier op 10 juli helemaal vol met dansende mensen, door elkaar heen lopen, losgaan op lekkere muziek. Ja, wel moet hij er weer even in komen. Na zo'n jaar van afwezigheid uh... Uh, is het wel een vreemd gevoel af en toe. Ja. Dat we hier straks weer met hekken lopen te slepen om het evenement op te bouwen. Dat we weer uh, uh, barren vol uh, zetten met, met drinken, met koud drinken. Dat de artiesten weer aankomen lopen. Dat we weer broodjes kroket eten achter de schermen. Ja, Dat is af en toe wel een beetje vreemd nog. Ja. Ja, het is trouwens nog niet helemaal zeker of festivals straks weer door mogen gaan. Ook moeten bezoekers zich waarschijnlijk aan coronaregels zoals anderhalve meter afstand houden. Het weer vanavond en vannacht koelt het ietsje af. Er staat weinig wind. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt zo'n 23 graden. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. dit lekker of niet? Ja. Kijk ja? Ja, zit wel mee te zeggen? Ja, um, komt uit Haarlem zelf? Kijk, ja. dan, dan ga je altijd. Kendolf heet uh, de band. En uh, een week of uh, twee, drie is uh, deze single al uit. En het leuke is uh, dat uh, dit ook de band, een van de bands is uh, die heeft meegedaan aan de Robak. Daar wordt uh, uitgave 2019-20. Nou, oh. dat is de brug erop, Agda wordt waarvan de finale nooit is gespeeld. Nee, wat nee alleen de voorrondes. En toen, uh, ja, toen kregen we dus met uh, enge lockdowns en zo te maken. Dus, uh, ja, maar nou, daar denken we nu niet meer aan. Nee, laten we maar bezig zijn. Met, ja, het gaat, uh, gaat uh, langzamerhand weer de, de goede kant op. Dus, uh, wat dat gaat, uh, mis jij uh, trouwens uh, optredens, uh, sterren? Want uh, we hebben ja, hier nou toch een stuk. Ja, ontzettend. Er staat een open deur ja, in het de trappen, ja. Dat is een open deur, ja. Ja. ja, zeker. Ja. ja, ik kan niet wachten. Heb je, heb je eh, ondanks dat vorig jaar toch nog eh, enige optredens nog gedaan? Voor een select gezelschapje? Um, ik heb in het uh, ja, vorig jaar september, oktober nog wel een paar dingen gedaan. Ja. Um, ja, wat, uh, was in Alkmaar was een soort festival. En het was ja. dan inderdaad wel helemaal corona. Toen mochten er volgens mij wel 100 mensen. Ja. Dus uh, ja, dat zat toen wel echt wel, wel 80 of 90 man. Dus ja. dat was top. ja. En nog een keer een, een voorprogramma gedaan in Victory in maar. Ja, uh, Ja, en ik had toen nog een paar dingen staan. En die werden toen steeds uitgesteld. En, mm. Uh, mm. Dus toen, uh, ja, dat is volgens mij vanaf januari helemaal niks meer. Ja, uh, Maak je dan van uh, de nood ook een deugde? Dat je dan uh, denkt, uh, ja, dag, ik ga wel wat, uh, wat anders doen. Uh, nou ja, ja. Uh, muzikaal uh, gericht dan in dat, dat opzicht, of niet? Ja, het kwam eigenlijk... Uh, nou ja, ik had wel plannen om dus een EP op te gaan nemen. En mm. um, wat dat betreft kwam het eigenlijk wel goed uit. Ja. Want uh, ja, ik had veel meer tijd om daar echt heel goed uh, voor te gaan zitten. Ja. Dus ik heb vooral uh, heel veel tijd in de studio doorgebracht. Ja. Want daarover ja. gesproken... Uh, ik, ik, zie, ik zag even bij jou op jouw eigen uh, sociale media profiel... van de mannen van Zuckerberg. dat uh, het, het is een producer uh, die mij enigszins in, uh, bekend in de oren klinkt. Ja. Want uh, zij heeft ook... Leuna uh, gedaan. Ja, en uh, ja. de dames uh, Bruinhof, Ja. Mark van Eenbergen. Ja, en die heeft ook met uh, Daisy Ducro volgens mij ja, ook gewerkt. Klopt, dus klopt. Uh, dus het, zijn, uh, het is niet de, de eerste de beste, denk ik. Hoe uh, nee, ja, uh, ben je met haar in aanraking gekomen? Ja, ik uh, heb uh, twee jaar geleden alweer... met de Grote Prijs van Nederland meegedaan. Ah, en, uh, daar zat het een beetje in. Ja, ja, toen uh, stond ik in de finale. En toen benaderde zij mij tijdens de finale... Dus kwam ze naar me toe van... ja. Heb je al een producer? <lacht> ik zo nee. En ja. toen ben ik koffie met haar gaan drinken. En dat klikte goed. Ja, ja. En toen zijn we samen aan de slag gegaan. Ja. Ja. zit nog iemand in jouw, uh, in jouw uh, muzikale kringetje die ik uh, ook uh, gesproken heb. En uh, waarbij jij uh, je, je nummers uitbrengt. Namelijk Revenge Records. Yes. Marloes Hoogendorm. Ja. Oh, ja. Hoe is dat gegaan? Um. Nou, ik uh, had wat nummers liggen... Mm. Uh, die ik vorig jaar dus heb uitgebracht. En ik dacht, nou, die wil ik eigenlijk wel graag... Uh, bij een label uh, uitbrengen. Ja. Ja, en uh, toen ben ik uh, rond gaan kijken... en een paar vrienden van mij zaten al bij uh, dat label. Mm. Dus uh, ik had uh, aan hun gevraagd... Van, kan ik haar gewoon benaderen? Ze zei, ja, joh, ik kan gewoon mailtje sturen. Dus... Uh, ik heb haar een mailtje gestuurd met mijn uh, nummers. En ze was enthousiast. In, ja, uh, ja Moulouse kennende uh, is, dat, is dat wel een beetje zo. Ja. Dus, dus uh, in dat opzicht heb je aardig wel wat. Uh, heb je een beetje een goed netwerkje ja. om je heen uh, ja, gemaakt? Ja, jawel hoor. Ja. Uh, Oké, okay. we gaan uh, zo dadelijk uh, weer even van jouw muziek uh, genieten. Maar we gaan eerst nog even een stuk uh, muziek draaien. En uh, dit uh, is een nummer die behaast nagelvast, uh, want dat is in de periode dat uh, ik nog niet naar de kapper mocht, omdat de kappers dicht waren. Vanaf dat moment uh, staat hij eigenlijk al op het lijstje, dus ik kan je nagaan februari. En hij ja, uh, is misschien één oh. of twee keer dat ik, hem, ne, ne, dat ik hem niet gedraaid heb, omdat we er niet aan toe komen. Maar ik vind het een weergeloos nummer van uh, uit Amsterdam en openly remember. Quiet. over serieuze zaken, Jip. Ja, ook niet zulke leuke zaken. Nee, nee uh, het gaat uh, over een, uh, een mail en een app-wisseling eigenlijk... tussen uh, Mariska Lealing, de frontvrouw van de band... en uh, haar neef, uh, heb ik uh, begrepen. En uh, dat was op een moment uh, dat uh, de neef in een vrij heftige periode zat... Uh, met het verlies van zijn uh, wederhelft. En daar is dit liedje op uh, gebaseerd. Daar komt het in het kort op neer, maar uh, er zit... Uh, ja, muzikaal uh, gezien zo goed in elkaar, dat, uh, dat ik uh, bijna geneigd ben. Voorlopig is daar nog niemand in 2021 overheen gegaan. Nog steeds niet, trouwens. Want uh, ik uh, druim uh, wel ergens uh, één keer in de week draak ik hem wel eens. En als, uh, als het niet uh, privé is, dan uh, doe ik het wel in dit programma. Maar goed, uh, we gaan naar uh, de overkant, want uh, daar zitten sterren nog voor ja. ons klaar. Ik uh, had op de, de sociale media al uh, lopen brullen van... nou, we hebben uh, vier hagelnieuwe nummers. Eigenlijk CQ-primeurs. Maar uh, stiekem zegt Stellen... één hebben er nog één. <laughs> yeah. Ja, want die zit uh, toevallig in uh, dit blokje van twee verstopt. Yeah. Want uh, de, single, uh, de nieuwe single uh, die, ga, die als tweede gaat spelen in Strange Way, die komt morgen uit. Yeah. Daar gaan we het zo uh, nog even over hebben. Uh, na, als je, als je hier gespeeld hebt, dan nog een nummer en dan gaan we het uh, daarna nog yes. even over hebben. Uh, en we starten met Turnaround. En ja. dat is ook alweer een wat ouder nummer neem ik aan. Ja, dat is een heel oud nummer, maar hij is nog oh. niet uh, uitgebracht. Ga je het doen? Uh, ja. Ja. ja? <laughs> ja. Dus, um, ja, maar die komt dan op de EP. Dus. Uh, oh, oké. Okay. Dus uh, duurt nog even. Het duurt nog even. Ja. Uh, turnaround, daar beginnen we mee. Hier is Sterrenwelding. Die schoolt deze stuck trying to find something I lost. And you were for me the only one who could bring me back the sun. And every time you went around to me drown. I would have figured it out. Cause now that I'm finally gone, I turn around and see what I lost. Cause I Ja. En dan uh, is het moment uh, zo'n beetje uh, langzaam aangebroken... dat uh, het uh, nummer wat nu gespeeld uh, gaat worden... Ja, ja. Die, dit is een alternatieve FM of CQ 3 voor 12 noord holland vloedgolfversie. Want we moeten wel heel volledig uh, zijn in dit uh, hele verhaal. Ja, dat is wel heel ja, belangrijk. Het is heel belangrijk, want anders uh, krijgen we op ons sodomieten van eefje Major. Nou, zal dat niet zo 1, 2, 3 in de vaart lopen... <laughs> Ik ken even inmiddels nu ook al wat, wat langer dan vandaag. Dus, uh, maar uh, het is een, een versie uh, die niet uh, morgen op uh, allerlei kanalen te krijgen is. Dit is nee. de, akoestische de akoestische versie. versie ja. Ja, en uh, hij klinkt waarschijnlijk wel iets anders. Uh, ja, die uh, morgen uitkomt, dat is een band-versie. Uh, dus, een uh, echte bandversie. versie Dat ga ik niet neerzetten. Nee, oké. Okay. <laughs> uh, en dat nummer dat heet In a Strange Way. Way. Ja. Helemaal goed. De laatste keer voor vanavond, Sterren Thank mm -hmm. you. My head only overcorrects Though I don't want to get used to it Love, I hope your heart won't either. So go and find it in the corner Find it on the streets Find it in the arms of an unknown lover Find it in the backseat Find it on a page We try to buy Cause in a strange way all i need is you and in a strange wassen. <laughs> nee, nou, dat is zo, dat is een beetje flauw. Nee, maar goed, we gaan zo dadelijk nog even verder met je praten. Dat doen we zo dadelijk. Eerst ga ik een, gaan we een nummer laten horen? Ja. Daar heb jij toevallig iets mee te maken, tenminste, als we even jouw bui bezigheden, dus buiten er, Want, bezigheden buiten huis erbij pakken. Bezigheden buiten huis? Ja, gro grote houtstraat. Oh, ja, er kom er vaag voor. kom heel vaag, Er gaat een is. lichtje branden. Ja. Uh, er, zit een, er zit nog een uh, soort independent, uh, uh, noem we dat, een platenwinkel. Ja, een platenwinkel, dat is ja. het. Dan moet jij ook wat we, wat we hier gaan draaien. Ja, ik uh, ja. neem dan aan dat je Love Supreme gaat draaien. Ja, heel ja, goed. Ja, hoe gaat ik het? Ja, ja, hoe, uh, zijn, zijn, hoe zijn ze bij jullie gekomen? Zo, van... Oh god, we, ja. Ja, of uh, uh, weet je dat niet helemaal? Nee, ja, we hebben al eerder een album van hen uitgebracht. Ja. Uh, Eén of twee jaar geleden, ik weet dat niet meer precies. Ja. Ik weet niet hoe ze bij ons terecht zijn gekomen. Nee, maar goed, maar, maar, maar, maar, maar wel ze, dat... Uh, ze dat komen je... regelmatig bij ons over de vloer in de winkel... en dan is het gezellig en ja. dan is het feest. Is het soms wel eens te gezellig? Misschien, ja. <laughs> ja, het zou kunnen. Love Supreme, uh, het is van een, uh, een mini-album Tuesday. Ja, nou ja, een nieuwe album komt volgend jaar uit, dacht ik. Ja. Die Tuesday Slash Dinsdag. Ja. ja, nou ja, goed. Dat, uh, tenminste, dat kan je dat, al bestellen. Ja, ja, ja ik, heb hem, ik, heb hem, ik heb hem al, want, uh, want er staat een single op. Ja, heb, je, heb je wel eens gehoord van Feelings Lighter? Uh, als het van hun is, wel ja. We ja, het, ja, ja, ja, ja, maar, we het maar, maar uh, de, de karakter Feelings Lighter, weet je waar die in uh, zit? Nee. 007. Oh ja. Yeah. Hij is uh, namelijk uh, de tegenhanger van, uh, van James Bond, maar dan voor uh, de Amerikanen, de CIA. Dus, uh -huh. Aha. Ja, dan weet je so, ook uh, waar we dat vandaan cleared. Ja, ja, ja. Felix Leiter, dit is uh, de nieuwe van uh, Love Supreme. En ze hebben natuurlijk een Link met de Sounds Yay. in Haarlem. Ja, goed. Uh, ik weet uh, dat uh, Pa ooit nog eens ergens uh, toevallig bij jou uh, dat vertelde je net. Uh, je zat uh, gewoon uh, ergens drie plaatjes voor, uh, voor het uursluiting. Uh, ja, nou, ja ze had er gewoon om. Ja, zat even een dukje te doen. Ja, maar, ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Het <laughs> was een soort uh, power napje. Ja. Um, Goed, uh, dat was Love Supreme met uh, nummer Felix Leiter. Maar we hebben nog meer zaken te bespreken. Want um, ik heb uh, iets vernomen weer van het. Mm, van de NH Pop, goedenavond Frank, Bond. Hé, hey, ja, hey. Want uh, ik had iets uh, gezien: uh, popkangers. Ja. Want dat is het uh, nieuwe initiatief, geloof ik, uh, van jullie, toch of niet? Ja, dat komt helemaal. Ja. Uh, wat, uh, wat is het uh, precies en wat houdt het in? Nou, in principe is het een uh, regeling in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Mm -hmm. En uh, ja, dat houdt in dat wij samen een, een, een soort van snelle regeling hebben uh, opgezet waarbij uh, poptalent uit uh, heel Noord-Holland een aanvraag kan doen via NAPOP. Ja. Uh, dat doe je in samenwerking met uh, een programmeur van het podium met je omgeving. En uh, ja, dan kun je dus uh, ja, een aanvraag doen om, uh, om uh, financieel ondersteuning te krijgen vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds ja. uh, of voor een show kan dat. En anders uh, voor, een, uh, voor een project waarmee uh, uh, je ja, ambities hoopt te verwezenlijken. Dat is een heel korte samenvatting van de, de Noord-Hollandse Popkanjers. Oké, oh, okay. dus het, uh, het, en het kan uh, voor, uh, voor iedereen die dus echt goed uh, bezig is... op het gebied van uh, muziek maken in Noord-Holland. Dat is het eigenlijk. Exact. En ja. uh, je kan een aanvraag doen uh, via de website van NAPop. napop.nl slash popkanjers. Ja. En dan kun je dus klikken op de regeling of je het een aanvraag van 500 euro... Uh, voor een show. Ja. Of je doet een aanvraag van uh, 1000 euro voor het ondersteunen van een, uh, van een project. en ja. uh, Die, die showregeling heet de programmeringsregeling. Ja. En de uh, aanvraag voor 1000 euro heet de makersregeling. Ja. En uh, ja, dus het is natuurlijk wel. Uh, kijk, als je serieus ben je bezig bent met muziek, dat is één. Ja. En twee is natuurlijk dat je dat dan gewoon in een uh, ja, vrij beknopt plan ook goed kunt laten zien. Dat uh, die show die je aanvraagt. Uh, of dat project dat je gaat doen... dat het ook echt dat het iets gaat betekenen... voor de ontwikkeling van, uh, van jou als ik. Ja, dat, dat, dat is een voorwaarde eigenlijk ook. Hè? Want uh, het, het moet niet ergens zomaar uh, geld zijn... en uh, jongens, uh, prettige wedstrijd, uh, zo werkt het niet. Nee, nee, absoluut niet. Het is echt wel uh, de bedoeling dat je dan inderdaad daar iets mee gaat doen en ja, ook het laat zien natuurlijk, dus dat je dan in het vervolg van, uh, uh, van, uh, van het krijgen van zo'n zo uh, zo aanvraag en aan dat geld, ja. dat je dan ook laat zien van oh, nou, dit is ervan gekomen hè, en uh, dit helpt ons verder op weg naar daar uh, nog meer. Ja. Uh, betekent dat ook als uh, bij de aanvragen dat ze dan iets moeten laten zien in de vorm bijvoorbeeld van bewegend beeld met het geluid erbij met waar ze mee bezig zijn zodat jullie kunnen zien van nou dit is een uh, goede, uh, goed project bijvoorbeeld om uh, 500 euro uh, te ondersteunen met een bijvoorbeeld een show en 1000 euro als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, ja, wat je zegt: project, uh, CQ, muziek maken en en en noem maar op. Dat, ja. dat idee nou, in principe is het uh, zo dat je kan uh, het aanvraagformulier dat staat, gewoon op de website ook. Ja, kun je downloaden, kun je invullen. Er staan eigenlijk een heel simpele vragen in, dus je hoeft eigenlijk niet eens uh, die gelukte video mee te sturen. Nee. Uh, maar wat we wel uh, verwachten natuurlijk is uh, dat we dat we zien dat dat het steady is, weet je? Ja. En met steady bedoel ik dan dat goed georganiseerd. dus dat je. Uh, ...begroting hebt gemaakt voor je project. En in het geval van de show, dat, dat je laat zien ja. waarom die show... Uh, ...goed valt voor jou. Misschien komt ja. er wel een EP-release aan. Want heb je net je single opgenomen... ...en wil je die aan uh, boeken laten horen... ...die jou kan boeken, ik noem maar wat. Ja. Ja. Uh, ja, dat soort dingen, die werken daarin mee. En, uh, en wat ik echt wel mooi vind aan deze regeling... ...is zeg maar, het ambassadeurschap van de podia van de Roland. En dan ja. heb ik het niet over de, de, de podia uit Amsterdam. Nee. Uh, Melkweg, wat die niet die allemaal wel... ...maar het gaat echt specifiek om de 11 podia... ...of sorry, de tien podia die... Uh, die in de provincie zitten. En dat gaat dus om Patronaat, Forstin, uh, De Flux, uh, Manifesto, uh, P60, uh, PX, P3, uh, Victorie. En uh, even kijken, Forstin had ik al genoemd. volgens mij Ja, heb ik ja, Forstin uh, ook. Ja, nou ja, goed. Q-Factory uh, uh, oh, Q, -factory, Q -factory in Amsterdam. Ja. Dus dat is dan het, uh, ja, dat ja. is allemaal genoemd. Uh, ja, die zit dan wel in de hoofdstad, maar dat maakt dan niet zoveel uit... dat, dat zal dan wel voor een specifieke doelgroep uh, uh, zijn. Want uh, ja, we, we weten allemaal... Paradiso en uh, Melkweg, dat zijn de, de, de grote podia natuurlijk. Precies, uh, Q-Factory is ook talentgericht. Dat is ook ja, de ja, ja, Ja, dat, dat proef ik uit jouw verhaal. Want het gaat natuurlijk om uh, mensen die uh, graag uh, verder willen in de muziekwereld. Uh, Even over hoe jullie tot dat idee zijn gekomen. Want ik denk dat het ook niet zomaar is aankomen waaien. Nee, nee. Dit is, uh, kijk, het uh, Prins Bijl Cultuurfonds die, uh, wil eigenlijk gewoon heel graag dat mensen meer weten uh, dat ze er zijn. Ook voor, uh, voor popmuzikanten, dat is één. Ja. Uh, en verder uh, is het inderdaad, ja, en Pop is natuurlijk de, de, ja, het popplatform van uh, Noord-Holland voor uh, talentontwikkeling, mm -hmm. vanuit uh, de Podia en daarmee echt een unieke samenwerking in het land. Ja. Um, en um, ja, die, die, die, die klik zeg maar, want uh, Onno Blom, uh, die ook van Duiker is, dat is, dat is trouwens het podium dat ik net ben vergeten te benoemen, maar heb ik hem gelijk genoemd, <laughs> uit Van Hoofddorp, ja. uh, die zet zich ook als bestuurslid daar uh, goed voor in en die heeft ja, die eigenlijk die, die samenwerking verder ook uh, inderdaad uh, tot stand laten komen. Uh, en zo doen we dus deze regeling die dus ook echt op gericht is. En dat is ook waarom ik net een beetje, uh, niet verkeerd bedoeld, een beetje Amsterdam tussen aankrekenes afviel. Yeah. Uh, kijk, het gaat ook echt om talent in de regio, kijk, de, de, de veel talent in de steden weet vaak wel eens het echt te vinden. Mm -hmm. uh, maar vooral ook het talent in de regio heeft net dat extra zetje uh, nodig en kan het ook gewoon goed gebruiken om daarin dan te worden geholpen door dit soort, uh, dit soort uh, mogelijkheden. Dus uh, vandaar dat dat zo is, dat deze regeling er is. Yeah. Uh, wanneer uh, kunnen mensen dat uh, gaan doen en uh, gebruik maken van die regeling? Wanneer gaat het uh, beginnen uh, en starten? Nou, de, de lancering die hebben we uh, twee maanden terug gedaan en uh, toen is, zeg maar, de, is, deze, is dit dus gelanceerd. Nou, dat is gigantisch uh, veel aanmeldingen geleid. Dat ja. Maar liefst 18 aanmeldingen voor de eerste aanvraagronde. Ja. Die is al afgesloten. Dat betekent dat we morgen uh, met de beoordelingscommissie gaan kijken... Uh, wie er van al die aanvragen uh, worden toegekend uh, uh, volgende week. Dat maken we volgende week ook bekend. Mm -hmm. Um, en daarna volgen er dus nog drie rondes, dus uh, er zijn nog drie rondes waarin talent, uh, ja, een, een plan kan indienen uh, via die twee regelingen. Dat kan dus allemaal op de site en Daar vind je ook al informatie uh, en daar vind je dus ook wanneer die rondes sluiten. Dus de, de precieze sluitingsrondes of de, de sorry sluitingsdata van die aanvraagrondes, die staan er allemaal vermeld. Mm. En uh, mocht je dus nu bijvoorbeeld van het niet meer ingediend staan. Uh, Maak je geen zorgen, je dient gewoon uh, je, je plan in de, in de volgende ronde of wanneer je denkt, nou, ik, ik doe het liever aan het einde van het jaar, want dan, uh, dan, dan ligt er qua tijd beter en planning. Ook goed, maar uh, ja, je kan dus in een van die drie aanvragen eens aanmelden. Helemaal goed. Uh, ik, ik denk dat ik uh, er verder weinig aan toe te voegen, tenzij je zegt uh, van, dat ik nog iets vergeten ben en dat het uh, nog even dringend uh, te vertellen is. Nou, ik zou dus vooral zeggen tegen alle talent... ...azel niet. Uh, en, en, en voel je... ...weet je, ik wil zeggen... Van, ...voel je nergens te, te, te min voor, zou ik maar zeggen. Weet zeggen. Mm. Kom gewoon met het plan. Kom gewoon met je, met je creatieve ideeën en uh, ze in. En, uh, en ja, doe, uh, doe mee. Helemaal goed. Dank, Frank, voor, uh, voor het uh, even de uitleggen over deze, over deze regeling. Graag gedaan, ja. Dankjewel voor de aandacht voor deze regeling. Helemaal goed. Uh, verder met uh, de muziek Penelope. Het jaar 2020 was al heel bijzonder... want uh, we hadden maar uh, slechts een aantal optredens. Uh, Rol Halfheid van Holst, um, Lisette, Aviva... en deze Jurjan Körpershoek, die was er ook bij. Niet in uh, deze setting, want dan uh, gaat de buurt uh, enorm over <laughs> zijn nek heen... als we dat hier uh, gaan doen. Operation Hurricane in de volle, volle bezetting, uh, dat, dat, dat wordt hem niet. En uh, hij heeft uh, toen keurig netjes akoestisch uh, gespeeld. Uh, heel de, de nummers klinken dan totaal anders... Ja. Ja, zeker deze Undivined heeft hij ook hier akoestisch gespeeld. Nou, uh, dat is uh, in de verste verte niet uh, van wat je hier aan... Uh, nou, ook wel vet, als je dat ook gewoon akoestisch goed kan doen. Ja, nou, ja, dat, daar, dat is jullie helemaal toevertrouwd. Ja. Want hier, uh, als ik hier uh, de straat uit zal lopen... Dan, uh, en meteen bij die rotonde rechtsaf zal gaan... Hè? Dan, dan, dan loop ik al in de straat. Dus, ja, uh, dus zo dichtbij want die, hier is... Dus... Zo makkelijk. Ja, zo makkelijk. Mm. Um, goed, uh, Sterren zit er ook nog steeds. Uh, want ja. we hadden het over die nieuwe single In A Strange Way. Ja. Want uh, die komt dus uh, morgen uit. Ja, zeker. Ja, uh, wat, wat is. Uh, ja, want, want je zei al: in een band uh, setting is dit. Ja. Uh, Speel je dan ook uh, als je optreedt ook in een band setting of niet? Um, tot nu toe nog niet gedaan eigenlijk. Nee? Uh, wel altijd met uh, uh, gitarist erbij, elektrische gitaar en mm. vaak uh, met uh, backing vocals. Mm -hmm. uh, maar mijn plan was inderdaad om een, uh, een band set uh, neer te gaan uh, zetten. Mm -hmm. En uh, ik had net één repetitie gehad. En toen uh, kwam de lockdown. Ach, <laughs> hey. ja, ja. Toen is het een beetje op de lange baan uh, geschoven. Mm -hmm. um, maar ja mijn plan is om dat binnenkort op te pakken. En dan, uh, als het allemaal weer kan, uh, echt met band te gaan spelen ook. Nog steeds ook wel akoestisch, maar dat de optie er in elk geval ligt. Uh, ja. Nou, dus ja. uh, het, uh, ja, het, het vrijste, denk ik, toch iets, iets anders insteken, denk ik, als het Ja, zeker, ja. Ja. ja. Het was uh, echt wel even zoeken, inderdaad, van oké, okay, hoe... Wil ik dat dit nu dan gaat, gaat klinken? K komen we ook uh, even uit op, uh, op jou als persoon. Ben jij dan uh, in dat opzin uh, flexibel? Of uh, denk je van, nou, ik uh, zou toch dan, uh, dan uh, speel ik liever uh, in mijn eentje? Of, uh, uh, uh, ik ben niet flexibel. Uh, <laughs> nee. nee? Nou, ik heb heel lang ook uh, uh, bewust niet met band gespeeld. Omdat ik dan dacht, ik, nou, in, in mijn eentje heb ik uh, helemaal de controle over hoe, ik, hoe het klinkt. Ja. Maar. Um, dus ik ben er wel vrij specifiek in hoe ik wil dat het klinkt met band. Hmm. Uh, ik heb ook uh, samen met Mark dan uh, producer... Uh, samen, voordat we de muzikanten erbij halen... Uh, hele arrangementen samen uitgedacht. Zeg maar. hmm. Dus um, ik zit er bovenop, wat, uh, wat dat betreft. Ja. Ja. Want uh, hoe werkt dat, dat uh, tussen jullie twee als uh, Zij als producer en jij als muzikant. Uh, uh, geef zij uh, soms wel eens even de welbekende schop onder je achterste. En uh, bijvoorbeeld uh, van en nou afmaken die handel. Want, uh, ja, want er zijn ja. ook muzikanten die heel besluiteloos zijn. Mm. En, uh, en er nooit uitkomen. En dan is die rol van die producer dus dus best wel een beetje belangrijk in dat opzicht. Ja, nou dat uh, is inderdaad wel eens gebeurd. Uh, ja? Dat ik uh, echt tot op het laatste moment aan twijfel en zo van... Nee, stel, dit is gewoon nu wat... Het uh, <laughs> klinkt echt wel goed hoor. Ja. Ja. Maar uh, nee, het hele proces is eigenlijk heel... Uh, natuurlijk gaan ja. uh, dat zij met ideeën kwam en die vond ik vet en dat ik met ideeën kwam en dat heeft zij gewoon meegenomen. Ja, ja. En, uh, dus ze kan af, uh, uh, uh, uh, aan de andere kant ook een beetje, ja hoe moet ik het, ondersteunend zijn. Dus eigenlijk ja, ook... gewoon uh, ja, ze heeft mij ook juist heel erg... Uh, uh, Service gericht, dat, dat is een beetje het woord ja. eigenlijk in dat opzicht. Ja, zeker. En faciliteren. Ja, uh, ja. precies. Ja. ja, mij ook echt wel de ruimte geven om zelf dingen in te brengen. Ja. Ja. ja. Uh, nou ja, we zullen het uh, gaan merken, denk ja, ik. Uh, ja, zeker. Tijd. Ja. Um, ik vond het leuk dat je geweest uh, ja, bent. Ja, ik ook. Nou, heel erg bedankt uh, dat ik wel uh, mocht komen. Ja. Ik vond het leuk. Jij ook, uh, Jip? Oh, ja. ja, sorry hoor. Ja, dat ja, is heel leuk. <laughs> Nou maar goed, uh, nee, maar, uh, dan, uh, we zijn nieuwsgierig hoe de EP gaat uh, klinken. Ja, ja, oktober toch? Oktober komt de hele EP, ja. Oké, okay. yeah. helemaal spannend. Uh, dat was Sterrenweldering. Nu uh, tijd om uh, zo langs mijn land een beetje uh, naar uh, de finale van het uh, programma toe te gaan. Uh, deze dame, die komt uit, uh, uit Haarnem weer. ja Haarlem. Heeft uh, meegedaan aan de uh, Drop Act Award. Uh, ik zal niet zeggen uh, welke band, want dan uh, schiet ze me af. En dan word, uh, <laughs> word ik hier met pek en veren door het dorp heen. Lia Rai heet ze. En uh, dat nummer dat is in de Baus Sound uh, opgenomen. Dan moet jou ook wat zeggen, Baus. Nee. Ruben Baus. Uh, Eli. Oh, ja. ja so, kom moet Ik moet gewoon even iets meer... Dat moet je, je eh, ga, ga, volgende, week, volgende week voor de uitzending schriftelijke overhoring. Nee, nee, nee. Ik heb net <tomst> al mijn examens gehad. Ik ben helemaal klaar met leren. <tomst> ja. Ik ga niet meer leren. Ik ja, je, gaat, uh, maar uh, Ruben Bouwsen van, van Eli, uh, dat, die heeft zelf een studio. En het klinkt weergeloos. Uh, Lia Rijn met Forum. <tomst> my love right, yeah. scared of losing anything, any part of me, why do I keep coming back, leaving everyone Take another home Komt er nog een soort filmdingetje? Een filmdingetje? Ja, ja. ja want uh, dan denk je dat hij is er. Nee, er, loopt, er komt nog wat. Um, dat was uh, Dandelion Lion. En Nice Surprise en Leah Rye was dat uh, die je ervoor nog hebt uh, kunnen horen. En dat was het dan. Deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, uh, Jip. Maar uh, het grote nieuws is... Jij bent de volgende week gewoon weer. Precies, ja. maar dat is onder 3 voor 12. Ja, dan is het gewoon onder de, de vlag van Alternative FM. Yes. Uh, ik zit uh, driftig even te kijken, want ik moet nog iets uh, klaarzetten voor het voor laatste nummer van uh, voor vanavond. Uh, uh, nee, dat is niet uh, deze. Oh, jongens, dan hebben we, de tijd oh, loopt alweer. Uh, chaos. Chaos, maar ik heb Zoals hem gevonden. Wij... We gaan eruit met deze, ook van uh, Volendam Huis. Dit is van een andere broer die we aan de telefoon hebben gehad. Dit is Alaska. Kijk. Jazekers. En dan zeggen wij, tot volgende week. week. <laughs> Dag hoor. Oh, come on, people, join us. Promised land is where we go, cause it's where we are from. Don't fit us skies filled with birds, singing my words to the beating of the mountains' heart. And when I descend from the top to read her talk, I show the meaning of the words, said in stone.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 I'm a man, a calculator I spend the future